Deelnemers aan de steunbetoging voor Palestine Action in Londen riskeren een jarenlange gevangenisstraf. De politie meldt dat er arrestaties worden verricht. Op de Franse snelwegen was het opnieuw erg druk deze zwarte zaterdag. Er stond eind van de ochtend ruim 1200 kilometer file in Frankrijk. Volgens de ANWB gaat het vooral om terugkerend vakantieverkeer. In het zuiden van Frankrijk moeten mensen rekening houden met extreme hitte. De ANWB adviseert reizigers om goed voorbereid de weg op te gaan. De man die deze week in Parijs een sigaret aanstak met de eeuwige vlam... krijgt een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De eeuwige vlam bij de Arc de Triomphe is een eerbetoon... aan alle omgekomen militairen sinds de Eerste Wereldoorlog. Er ontstond veel ophef in Frankrijk over de actie. De man heeft in de rechtszaal spijt betuigd. Het weer, veel zon vandaag, ook wat sluierbewolking. Het is 21 tot 25 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 You and I go boing boing. He hasn't lost his touch. I want me so much. It's more than just a passing fantasy. na drie uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot vijf uur en uh, ja, nog twee uur lang dus met uh, uiteraard informatie uit Zandvoort en de regio. En uh, ja, ook nog lekkere muziek waaronder de Divine Emotion van uh, Narada Michael Walden als uh, eerste plaats naar het nieuws. Dolly, wat gaan we in dit uur uh, allemaal uh, de luisteraars uh, voordragen? Oké, oké, okay, okay. we zitten in het, het tweede uur en dat houdt in dat we straks weer eens eventjes een klein uh, Zandvoorts onder de loep gaan nemen. En de evenementenagenda die gaan we doornemen en ik, ik, ja, het, ik denk eigenlijk niet dat het mogelijk is om alles te benoemen, want er gebeurt nu op dit moment wel zo ontzettend veel. Maar goed, we gaan een overzichtje brengen. Uh, dan uh, rond de klok van tien over alle vier... kijken we weer even naar een nieuwtje. En dan zit de tweede uur er alweer op. Zeker. En dan uh, straks het uh, derde uur... gaan we ook nog naar Assen hè, met uh, Renno Lawson. Ja. Dus uh, lekker blijf luisteren naar de zaterdag van je eigen omroep. ZFM Zandvoort. Ja, we zijn er al heel lang. Hè? Dus uh, met radio, televisie, internet, de ZFM app. Overal kom je het geluid van Zandvoort tegen. En het geluid van Sanford presenteert nu Split voor je. Yeah. We'll Change Ja, ah, Lekker blokje, hè. zo op de zaterdagmiddag. Split Dance, Message to my Girl. En erachteraan deze van uh, Alexandra O'Neill. En What's Missing? Nou, je mist hier helemaal niks. Want we hebben alles uh, in dit uh, programma. Zo ook weer uh, wat de uh, Zandvoorts nieuws wat uh, zo langsgekomen is. Ja, bijvoorbeeld uh, eventjes. Want dat staat ons allemaal weer uh, te wachten. En het staat voor de deur. De doorlaatbewijzen. Uh, daar is nogal wat uh, onduidelijkheid over. Dus ik zal even vragen als u nog geen doorlaatbewijs heeft gehad... en wilt u zeker weten dat u er op tijd een heeft... dan wordt u aangeraden om dit zelf aan te vragen. En dat kan via www.doorlaatbewijzen.nl U ontvangt dan een nieuw doorlaatbewijs per post... Het gaat om een fysiek bewijs in de vorm van een spiegelhanger... die u zichtbaar in de auto moet hangen. Start een uh, chat om te, op www.f1... een vraag om te controleren of uw adres binnen het afgesloten gebied valt. En gebruik hiervoor de tekst... heb ik een doorlaatbewijs nodig voor mijn adres. En dan krijgt u daar antwoord op. Het is belangrijk dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 15 augustus 2025... binnen is bij de afdeling die daarover gaat. En daarna kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden verwerkt. U wordt vriendelijk verzocht om geen e-mail te sturen... om een doorlaatbewijs aan te vragen. Want dat zorgt voor vertraging. En aanvragen via de benoemde website wordt sneller verwerkt. Uh, dus naar uh, www.doorlaatbewijzen.nl En wees en dan... er snel bij, hè? tot uh, vrijdag kan nog. Ja, 15 augustus. Uh, kijk voor veelgestelde vragen en actuele informatie op www.f1vraag.nl NL. En uh, iemand die op uh, visite komt uh, bij je. Of een uh, partner die uh, net uh, buiten het uh, gebied uh, woont en uh, die elke week uh, bij je langs komt. Een vriend uit uh, Bennebroek of zo, of vriendin. Wat is daarbij? Nou, kan die ook een uh, doorlaatbewijs uh, krijgen, of niet? Nou, dat lijkt mij niet. Nee? Nee, volgens mij. Die... Maar ja, dat, dat zou je dus even kunnen vragen op die, op die app die ik net noemde... Um... Uh, hè, dat je vraagt: heb ik een doorlaatbewijs nodig voor mijn adres? Nou, dan vraag je van: kan ik een doorlaatbewijs krijgen voor, uh, voor mijn vriend? Maar dat, dat doen ze niet. Want een, een doorlaatbewijs is gekoppeld. Aan je parkeervergunning. Oké, okay, oké. Okay. Dat is het. Die, die, ja, ja, ja. En die kentekens die worden dus ook gecontroleerd... Uh, als je Zandvoort binnen wil rijden. En als je nou een uh, klusjesman hebt uh, voor uh, die, uh, dat weekend... Dan die, moet die, die lekker dan, komt uh, klu nou, klussen? Dan, dan moet je of uh, de klusjesman ergens anders in een andere gemeente laten parkeren... en dat je ze iemand ophaalt en weer wegbrengt... of je kunt ook daarvoor een speciale doorlaatpas uh, uh, krijgen... Oké, okay, dus kijk dat even op in de website. Ja, als, je, als je in bijzondere omstandigheden zit... en dat echt iemand van buiten Zandvoort naar je toe moet komen... om iets voor je te doen, bijvoorbeeld zorg verlenen of wat dan ook... dan kun je daar ook een pas voor aanvragen. Mooi. Ja, dan kunnen ook mensen zo, die niet, niet uh, gelinkt zijn aan een kenteken toch binnenkomen. Nou, dank je wel even voor uh, de informatie en in, uh, wees er dus ja, al maar, heel snel bij. Ja, maar laten ze het dan wel echt uh, via die weg doen. Want er zijn natuurlijk ook doorlaatbewijzen te koop. Maar die zijn dus niet gekoppeld aan een kenteken. Terwijl als je door hebt gegeven, word je met rust gelaten. Als je zonder gekoppelde uh, doorlaatbewijs komt hier binnenkomt... Kom je doorheen. Ja, je komt er misschien wel doorheen... Maar dan wordt wel je auto weggesleept. Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, want ja. Uh, ze gaan flink, flink controleren. Dus ja, dan, dan zit je zonder auto, kan je alsnog met de trein. En die treinen rijden om de vijf minuten mensen. Dus uh, je hebt altijd een trein te pakken naar Zandvoort en Zandvoort weer uit. Geen enkel probleem dus. Precies dat. Nou ja, verder zijn we met de, de voorbereidingen bezig. Natuurlijk voor het uh, grote Formule 1 uh, weekend van uh, eind van dit, uh, deze maand dan. Ja. En uh, ja, op het circuit ook. Hè. Daar zijn ze inmiddels ook wel uh, bezig met man, de tribunes. Man, en, uh... man, man. Er wordt weer van alles opgebouwd. En je ziet langzaam ook... Het was uh, een week of drie geleden al zag ik uh, de gele borden uh, in Haarlem staan. En Bloemendaal. Allemaal over... één uh, uh, voor de leveranciers. Zelfs ik in denk, Amsterdam ah, staan de gaan... borden daarvan. Ja, echt? Oh, ja. Die, heb ik, nou, die heb ik niet gezien. Ja. Maar ik kom ook niet veel in Amsterdam. Maar... Um, uh, ja, en nu, nu dan alweer de borden zijn er gekomen bij de spoorwegovergang... Hè, om te melden dat de 28e om 5 uur s ochtends gaat de boel dicht. En uh, ja, zo zie je toch, uh, de slingers worden weer opgehangen. Ja, zie ja, je ja, toch ja, ja. Dat hele dorp weer veranderen. En dan al die side-events, daar gaan we straks wat over vertellen... Uh, in de evenementen... Uh, in de evenementen... Hoe noem je Rubriek. Agenda. <tie> Agenda. Agenda. Dank u wel. Dank okay, u wel. Oké, zo Zometeen. We gaan even twee platen draaien. Yes. En dan zijn we weer bij je terug. Hier is David Ketta. Met en Sia uit de top 40 van dit moment met Beautiful People. Zo dadelijk de evenementenagenda. Nou, je hoort het al van Dolly, hè? Heel veel te doen de komende tijd hier in Zandvoort. Dus blijf voor de agenda luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. Met nu Radar Love.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 I love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 Ja, zijn we weer lekker aan het babbelen, Dolly. Ja, ja. Dan ja, ja, ja. vergeet je eigenlijk waar je mee bezig bent. Ja, he? over ja. alle mooie evenementen die er uh, aangekomen. Ja, ja, dat ja. zijn er heel wat, hè? Ja, echt. Ja. Ik weet niet of ik ze allemaal kan benoemen. Ik zal gigantisch mijn best doen om het uh, binnen een anderhalf uur voor elkaar te krijgen. Maar um, <laughs> hier komt hij dan. Want op 9 augustus, uh, dat is uh, vandaag... vandaag dan vindt het derde muziekfestival plaats in Zandvoort... met een Amsterdamse avond. Ah, gezellig. Ja, en dat is een groot muziekfestival met vier verschillende podia... in de haltestraat en op het Gasthuisplein... met live muziek en DJ's... waarbij de muziek gezellig door het centrum klinkt. Gezellige Amsterdamse muziek waar je heerlijk op mee kan zingen. En uh, alle festivals zijn altijd gratis toegankelijk. Dan de Aloha Surf Market bij Coffee at Aloha draait op muziek inspirerende clinics, goed koffie en zomerse merken. Op het strand van Zandvoort ontdek je handgemaakte sieraden, luchtige beachwear en accessoires met een vleugje Bali. Een creatieve strandmarkt vol sfeer, stijl en stralende vibes. 9 augustus en 10 augustus vanaf 12 uur tot zonsondergang aan de boulevard 24. Dan Zandvoort uh, Art, die presenteert een bijzondere pop-up expositie in het historische oude raadhuis... waar kunst interactief en verrassend tot leven komt. Vier verschillende kunstenaars nemen je mee in hun wereld. Bewonder de wonderlijke metalen sculpturen van Erik Klein Schiphorst. Laat je meevoeren door de kleurrijke schilderijen van Cora Klein en Connie Wagner... die ook live zullen schilderen... En daarnaast vullen sfeervolle foto's van Mark Remijn de ruimtes. De expositie is gratis toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 5 uur. En deze expositie duurt tot en met 24 augustus. Uh, ja, Kom ook naar de bijna finishborrel wordt gevraagd op vrijdag 22 augustus vanaf half 5. En op 11 en 12 oktober vindt de Sandvoort Art route plaats. Maar dat zien we dan wel weer. Zondagmiddag staat er weer iets te gebeuren in het theater op Paradijsvogels in hey. het oude raadhuis. Want niet alleen de burgemeester vergadert daar regelmatig met zijn wethouders, maar sinds kort woont er ook een tovenaar. En er is een klein spannend magisch theater en daar worden kinderen ingewijd in de geheimen van de magie. Uh, opa's en oma's en ouders mogen er ook in, als ze tenminste hun mond kunnen houden. Goed opletten en zeven muntjes betalen, zogenaamde euro's. Dat vindt weer plaats zondagmiddag, morgen dus 10 augustus. Dan is er weer een voorstelling van de toverschool. En die start om twee uur en de ingang bevindt zich aan de Haltestraat. Ja, het is ook een heel oud gebouw, hè? Dat, uh, ja. oh, het, is, het theatertje is zo mooi geworden, echt waar. En het is zo'n fantastisch leuke voorstelling. Ik zou er best wel elke keer naartoe willen, echt waar. De tovenaar in het ja. Uh, raadhuis. Ja, hoe heet hij ook alweer? Marduk Mordegaai heet hij. Zo, zo Ze dus hebben een naam, hè? Ja. Wauw, wat een naam. Hoe, ja. Waar komt dat vandaan? Ik heb geen idee. Ik durf het niet te vragen, want... Ja, het is toch een beetje griezelig, zo'n uh, zo tovenaar. Ja, Biberg ja. in ieder geval. Morgen, hè? Ja, ja morgen, okay. twee uur. Oké, okay, uh, voorafgaand aan de verhuizing naar de nieuwe locatie in het centrum van Zandvoort... biedt het Zandvoortsmuseum nog één keer de gelegenheid... om op de huidige locatie aan de Swalueestraat te genieten van bijzondere werken uit de collectie. En één van deze werken is van de hand van Cornelis van Meurs... Deze kunstenaar, geboren in Beverwijk, verhuisde in 2017 naar Zandvoort. En uh, ja, na zijn pensionering werkte hij nog lang als illustrator en columnist. Het, uh, Rijks-, het Zandvoortsmuseum is in het bezit van een aantal van zijn aquarellen en zeefdrukken... die het straatbeeld van Zandvoort laten zien. Nou, dat is hartstikke mooi... En uh, heel herkenbaar natuurlijk. Van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur is het Zandvoortsmuseum geopend. Nou, vandaag en morgen de laatste markt van dit seizoen aan het Badhuisplein. Kramen staan van 10 tot 6 uur. Dan nog even voor wandelaars, want voor wandelaars zijn er heel veel leuke en mooie routes uitgezet. Als u nou even naar Visit Zandvoort gaat... Kun je zelf een mooie route uitzoeken? De bunkerroute of de hertenroute. En zo zijn er nog een paar. Uh, dan even nog de uh, site events. Uh, de, uh, even kijken. Morgen vanaf 4 uur is. Oh, dat is geen site event. Het is gewoon iets leuks. Uh, morgen 10 augustus. Vanaf 4 uur. Zand live bij Mango's. Altijd leuk. Vanaf. Ja, hartstikke mooi. 10 eh, augustus, spikeball toernooi van 10 uur s ochtends tot 6 uur bij Beach Club de Spot. Dan morgen een, ik, ik hoop dat ik het goed ga zeggen, een Afro Ampiano Beach Party bij Meijer aan Zee van 1 tot 11 uur. Ik denk dat je op de website van Meijer aan Zee wel kan gaan lezen wat het inhoudt. Dan 13 augustus, een leuk evenement voor de jongeren. Zand voor start. Dat is een evenement voor kids, jongeren en ouders. En uh, dat is allemaal sport en spel en lekkere dingen en van alles. In de haltestraat van 12 tot 5 uur. 15 augustus. Dan is de kermis weer aanwezig op het Badhuisplein. Iedere dag van 10 tot 10 en tot 24 augustus. 15 uh, tot 17 augustus. Komt er bij Cosmico Beach een heel groot filmscherm op het strand? En daar worden in drie dagen 15 topfilms gedraaid. Oh, wauw. En, ja, en dat is van 9 uur s ochtends tot 10 uur aan aaneenstuk door uh, echt goede films. En uh, die worden allemaal uh, afgesloten. Om 10 uur s avonds is, het, uh, is de bioscoop, zeg maar, de open bioscoop, dan dicht. En dan wordt het afgesloten met Lady Mix. En uh, ja. Het is wel zo dat je de, uh, moet reserveren voor een plekje daar. Dan denk je, het strand is te groot genoeg. Maar je moet echt uh, reserveren. En dat kan via de website van Cosmico Beach. Nou, hier wil ik het even bij laten. Ja, dat is ook even genoeg. We zijn tien minuten. Joh, wat, een, het, uh... wat een evenement. <laughs> uh... Weet je wat we zo uh, gaan doen? We gaan even naar een ander evenement. De kartbaan ja. is uh, weer terug hè, op het ja? Venemaplein. Plein. Ja. En uh, ja, onze uh, verslaggeefster uh, Carina Veren was uh, aanwezig toen uh, de mensen van Nieuw Unicum daar uh, mochten proefdraaien of proefrijden. Met een kaart en ja. hoe dat dan verloopt is. Ja. Zo dadelijk, we waren net even naar het centrum toegegaan. Dus vandaar dat we het interview even stilzetten. Ja. Maar we gaan nu verder met Jeannette van Nieuw Unicum. Ja, hoe, hoe dat allemaal verder verloopt. Dat hoor je na deze. You lost, uh, was dat. En uh, Someone Loves You Honey. Nou, we gaan naar uh, de boulevard. Uh, daar staat uh, Carina met uh, Jeanette van Nieuw Unicum. Maar, dan sta ik hiernaast. ook nog naast Jeanette van Nieuw Unicum? Wat vind je ervan, van dit prachtig initiatief? Geweldig. Ja, echt helemaal top. Het is de tweede keer. Dit jaar mogen we ook twee keer langskomen. Twee en keer en vandaag? Twee, Achter elkaar? 21 augustus zijn we hier weer te vinden. Met ja. dezelfde mensen of weer een nieuwe groep? Nou, ik denk dat... Dat is er ja. zullen ook wel mensen zijn die zeggen, oh ik vond het zo leuk, ik wil nog een keer. Kan dat dan? Ja, dat kan. Ja, want we hebben niet zo'n hele grote groep die dit aankant. want ze moeten sta hebben. Ja. En oh, er zijn ja. er heel veel die dat niet meer hebben, die niet meer op hun benen kunnen staan. Oh, dus zijn dus er dus ook mensen teleurgesteld zijn die we erin kunnen tillen, maar ja, argotechnisch past dat natuurlijk er niet. Maar heb je gemerkt dat er mensen teleurgesteld waren dat ze dit hoorden en dachten, oh, ik kan niet mee. Nou, ik heb het niet aan de grote klok gehangen. Oh, ja. Ja. Bewust niet. Ja. Voor hun komt iets anders leuks, denk ik dan ook ja, wel weer. Hè? Is leuk, die... Ja, absoluut. Ja. Mensen komen straks eruit en mogen ze dan nog een rondje, ook al vandaag? Of is het gewoon één rondje en dan is het? Is dadelijk, uh... Gaan de karts opgeladen worden, want ze kunnen niet de hele middag rijden. En dan gaan we met een paar wat eten, drinken en en drinken meegenomen. En daarna kunnen ze zelfs weer een keer rijden. Ze gaan eerst de middag vol maken. Zijn er nog meer activiteiten die jullie vanuit Nieuw Unicum kunnen doen rond de Formule 1? Uh, we gaan de Brink gaan we gezellig aankleden. We gaan met elkaar de Formule 1 kijken. Uh, twee jaar terug zijn we met een groep bewoners ook bij de training bezig kijken. Maar dat is in principe. Niet zo. Ja. En op de tribune waar je met de rolstoelen kan, daar zie je helemaal niks van de race. Je zit tegen het gaas aan te kijken. Ja. Word jij hier ook blij van, ja, ik dit word initiatieven. Blij Van dit soort initiatief? Ja, ik word hier ja. heel blij van. Ik zeg ook overal jou. <laughs> ga je ook een rondje? Nee, ik ga niet een rondje. Dat trekken mijn... Uh, dat. Nee, ik nee, ik ga niet een rondje. rondje. Nee. Nee, nee, maar het hoeft ook niet, hè? Nee, dat is nee. niet leuk. De mensen helpen. Ja. Ja. Mensen kijken kijk hier ook echt naar uit. Ze gaan en ook weer met een, echt een glimlach naar huis. Ja, absoluut. Dus je hebt echt een hele mooie dag uh, kunnen aanbieden. Ja. Dus heel goed dat jullie daarvoor voor open staan, hè? Ja. En um, Rob. Ja. Jij staat hiernaast. Uh, wat is jouw functie hier? Nou, ik heb geen functie als, al een, als belangstellende. Ik ken je net uit de privésfeer heel goed. En uh, ja, ik heb uh, je net een beetje geholpen aan de contactpersonen. Ja, en ik, ik ben trots dat dit gebeurt. Sowieso, ook van Solgichgenpak, als ik zijn naam goed uitspreek. Uh, ben ik heel erg trots als, als gemeentevertegenwoordiger. Zoals je weet voor D66. Dus ja, het, het is alleen maar heel erg leuk. En inderdaad, wat jij net zegt. Alle mensen die hier zijn met een grote glimlach op hun gezicht. maken er ook echt een competitie van. En het is gewoon een grote happening. Ja. ja. En ik, ik heb ook net even met een bewoner gesproken. Misschien kunnen we daar ja, even naartoe heel lopen. Heel vaak, want ja, zij, uh, zij gaan het ervaren. Ja. Die ja, mag ik wat vragen over deze dag? Deze ja? Mag wat vragen. Heeft u al een rondje gereden? Ik heb een rondje gereden, ja. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het wel heel tof. Ja? Het gaat wel minder hard dan de Formule 1, heb ik het idee. Ja, dat moet ook, anders lig je zo in de zee, hè? Als je zo hard gaat. Het is ook een stuk anders dan op de Playstation. Ja. Maar je hebt dus geoefend op de Playstation. Tuurlijk. Ja, oh, Dit mee. is echt. Dit is wat leuk. Dit ja. is weer echt. Voel ja. Ja. je je een beetje Max verstappen? Nee. <laughs> Dat wil ik ook niet. Nee, hoeft ook niet. En uh, uh, volgende keer is het weer. Zou je nog een keer mee willen? Ja, zeker. Absoluut. Dat is leuk je wordt blij van deze initiatieven. Ja, we zeggen wel, dit uh, wordt georganiseerd. Super, heel erg leuk. Ja. Ik, uh, ik ga denk ik dadelijk ook zelf even ervaren hoe het is. Oh. Want ik heb eigenlijk nog nooit gekart. Durf je dat wel? Uh, nou, uh, Rob gaat met ja. me mee, dus dan durf ik. Ah, okay. Blijf nog even kijken. Hè? Kijk maar hoe wij de bocht uitvliegen. <laughs> ja. Oké, okay, dat ga ik zeker zien. Dankjewel. Ik loop gewoon even de baan op. Mag ik jou wat vragen? Jij hebt een hele belangrijke taak. Je zit hier met een bestuurbaar bord. Ja. Uh, hoe ervaar jij het dat je dit voor deze mensen mag doen? Um, ik vind het echt wel speciaal. Want uh, iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zeg maar. Um, toch wel deze activiteit te kunnen ervaren. Um, en ik vind het speciaal dat we dit zo kunnen organiseren voor hun. Want um, uiteindelijk. Um, zeg maar, het is niet um, een dagelijks gebeurtenis. Dat, dat altijd zeg maar gebeurt. En ik vind het wel mooi dat. De, deze mensen ook de kans krijgen om dit te ervaren en um, dat ik er zeg maar een deel van uit kan maken. Zeker. Ja. En wat is je naam? Martin. Martin. En jij komt hier niet vandaan nee, volgens mij? Nee, nee, nee. Ik ben zelf van België oh, okay. en uh, ik kom samen met mijn baas dus een hele maand in uh, Zandvoort staan. Komt van Franco Ja, nee, nee. Ja, en um, ja, ik vind het gewoon geweldig. Heeft iemand zich uh, al, uh, uh, nou ja, is iemand al een beetje te hard gegaan dat je moest bijsturen? Um, ja, eigenlijk vooral iedereen eigenlijk, want ik moet ze zeg maar op afstand houden. Ja, oh, ja. Dus uh, dan uh, zet ik ze gewoon trager en dan hebben ze een beetje afstand tussen elkaar, want ja, als ze tegen elkaar in gaan, uh, gaan rijden, nee, nee, nee, nee. Niet goed voor de kaart, maar ook niet voor hun nek nee, en uh... niet voor de mensen, dus uh, dus ja. Nou goed hoor, dus iedereen die naar de kartbaan komt hier op het plein, ja. Uh, ja, die ziet dan er een belangrijk iemand staan met een uh, navigatiebord. Of yes. hoe noemen we het ook weer? Afstandbedieningen. Afstandbedieningen, ja, je ja. hebt er vier op een rij ja. gewoon. Hartstikke belangrijk. Dankjewel, dankjewel. Ja. Meneer, u bent ook geweest hè? Ja, ik ben een bewoner van Nieuw ja. En ik vind het een heel mooi initiatief van de, van de dagbesteding. En hoe heeft u het ervaren om zo hard door de bocht te gaan? Ja, ik vond het machtig. Ik vond het heerlijk. Ja. Ja, ja, en het ja. is ook lekker weer hè, ervoor. Nou, het is een beetje te veel wind doen. Ja? ja, maar goed. Nou, ja, uh... je stilzitten. Ja, inderdaad. Nu je hier staat, dan uh, is het wel fris. Maar als je eenmaal in de kaart zit, dan is het wel... Uh... Dan voel je dat niet. Nee, ik vond het heel leuk. Ja. Volgende keer weer? Volgende keer kom ik weer. Ja, volgend jaar. Ja, nou, volgend jaar weer. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja. Nou, uh, ik heb het geluk dat ik nu zelf mag ervaren hoe het is om in kar te zitten. Wacht wacht, kijk uit Het wordt wat. Want uh, iedereen kijkt nu, kijkt nu naar ons, hoe wij door de bocht gaan. Uh, Rob gaat eventjes... Ja, ja. Uh, oh, moeten we gordel om? Ja, je, je, je, Oh, we mijn gordel om. Rij, oh, jeetje. Uh, we doen ons gordel om. En, en als ik hieruit kom. Het is de eerste keer dat ik in een kaart zit ja. van mijn leven. Nou, ik ben benieuwd. Oh, nee, ik moet in. Jij ja. moet Top, we zitten en uh, Rob gaat maar uh, alles doen. Ik ga gewoon ervaren en lekker genieten van de zee. Robby, oh, Ja! Oh. Kom eruit, ben je klaar! Top. Filmen! Oké, okay. daar gaan we! En daar gaan we! Jo. Zo hé! Hey. Nou, dat gaat hard. Pas op hoor, duidelijk worden we gekort in onze snelheid. Nou, kijk nou hoe leuk! Ik snap helemaal dat de mensen dit echt superleuk vinden. Het gaat ook best hard. En je moet scherpe bochten maken. Zo, ho, ho, ho! Oh jeetje. Mag, hè? Mag dat? Oké. Okay. Ja. Nou, daar komen we, hoor. Oh, nog een rondje. Oké, okay, nog een rondje. Nou, John, ik wil je bedanken dat ik ook een rondje mocht. Of drie. Ik ben net uh, bijna uh, uit de bocht gevlogen door Rob. Maar uh, ik snap helemaal hoe leuk dit is voor de mensen. Ja. Dus uh, echt een top initiatief. Dank je wel. En het wordt vast een heel mooie uh, formule. Seizoen hier. 106 was ik overtuigd. Weer moet wel een beetje meewerken, maar dan is. Is er nog een speciale uur voor kinderen? Uh, nee, we zijn open iedere dag van 12 tot 9. Mits het weer een beetje meewerkt. Als het regent kunnen we niet rijden, want dat is gevaarlijk. Ja. Als er te veel wind staat, hetzelfde verhaal, dan is het ook gevaarlijk. Dus dan, dan sluiten we. Maar ja, en dan is er ook niks te doen verder. Nee. Dus, uh, okay. nee. Maar normaal gesproken, met dit soort omstandigheden uh, zijn we gewoon iedere dag open van 12. Tot 9. En wat kost het eigenlijk? Voor kinderen vanaf 5 euro. Dan oh, okay. uh, kunnen ze vijf minuten rijden. En uh, ja, dat is het. Nou, heel goed om te weten. Want uh, voor kinderen is dit ook helemaal geweldig in de gezinnen. Ja, dat is wel een speciale kinderkart. Oh, speciale kinderkart. Dus voor iedere categorie hebben we een kaart. Dus we hebben duo's voor families. Want je hebt ook kleine kinderen. Ja, Die kunnen dan met hun ouders mee reizen, zoals je ziet. Ja. Dan hebben we een kartstaan speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf zes jaar. Top. Want er moet een klein beetje motoriek in een kind zitten ja. natuurlijk. En dan hebben we voor de volwassenen hebben we ze ook. Super, helemaal leuk. Graag gedaan. Heel veel plezier uh, deze periode. Bedankt hoor. Dat was uh, Carina Veren daar uh, ter plekke bij de kartbaan. En vanavond uh, ben je dus ook uh, tot negen uh, uur van harte welkom. Het is een opname, dus je hoort ook dat de wind behoorlijk krachtig was... op het moment dat Carina de diverse mensen daar gesproken heeft... en het gedurfd heeft om samen met Rob de Graaf kart in te gaan. Nou, dat vind ik nog wel een prestatie, hoor. Dus goed gedaan en leuk dat de kartbaan op het Van Venema plein weer helemaal terug is. Ik ga nog twee platen draaien. Tot aan het nieuws weer. Een van die twee is deze. Nadat we bij de kartbaan op de boulevard waren, even lekker loungen met deze single island in de zon. En de zon is er zeker vandaag hier in Sanford rond en daarbij de 20 graden. Dus uh, lekker strap weer. Dus uh, kom van je stoel af en uh, kom even kijken hier in Sanford. Er valt hier altijd wat te beleven, waaronder Chloe Estevan. Kijk dan, je piet.